9 uur. Het NOS-journaal. Doral Megens. Albert Heijn wil niet praten met de FNV. Geldautomaten verdwenen uit kleine kernen... en Puerto Rico in de finale van het World Baseball Classic. Albert Heijn wil niet met de FNV om tafel... om te onderhandelen over een nieuwe cao... voor medewerkers van de distributiecentra...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 Je ziet nu al rondom Dam dat er levensschappen ontstaan, terwijl de staking nog niet eens uitgebreid was. Kortom, de komende twee tot drie dagen verwacht ik dat je in de winkels zult gaan zien dat er gestaakt wordt. Zometeen na de reclame in dit Radio 1-journaal een reactie van de algemeen directeur van Albert Heijn. De meeste economen reageren negatief op het plan om spaarders bij Cypriotische banken mee te laten betalen aan de redding van het land. In het Radio 1 Journaal noemt Harald Benink, hoogleraar banken en finance aan de Universiteit van Tilburg, het plan geen verstandige zet. Benink wijst erop dat door het depositogarantiestelsel spaargeld tot 100.000 euro gegarandeerd is. Ook als een bank omvalt krijgen spaarders hun geld terug. De consequentie van dit reddingsplan is dat die zekerheid wordt doorbroken, aldus Benink.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 Het weer nog bewolkt. In het noorden eerst nog wat regen of natte sneeuw. Later droog en vooral in het midden en zuiden van het land ook af en toe zon. Aan het eind van de middag weer kans op een enkele bui. En het wordt vandaag 6 tot 9 graden. Vanaf morgen dan wordt het weer kouder. ANBB-verkeersinformatie. De fiets lossen nu langzaam op. Er staat in totaal nog 120 kilometer. Op de A12 is de spitstrook tussen zoete Zoetermeer richting Den Haag weer open. Op de andere rijmen is de spitstrook nog steeds dicht tussen Zoetermeer en Gouda. Daar staat er 6 kilometer file. En op de A50 Apeldoorn richting Emmeloord staat 6 kilometer file bij Kampendor een ongeluk. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. En op de A73 Nijmegen richting Maasbracht staat bij Horst 3 kilometer na een ongeluk. Daar is de weg afgesloten. Houdt daar dus rekening met een omleiding.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 NOS Radio in Journaal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is zes minuten over negen. Jongen, jongen, dat was afzien in Italië op de fiets. Suffering cold. En ja, ik denk dat sport. Ja, dat was sport, kun je wel zeggen. Bijna tanden de Fabian Cancellara na de finish. Hij werd derde. We spreken straks Ivan Spekerbrink van Argo Shimano over hoe het voor zijn ploeg was. Eerst Cyprus en de Beurzen. Ja, want dat reddingsplan voor Cyprus zorgde voor heel veel onrust op de Aziatische beurzen. Vanochtend waren de eerste beurzen natuurlijk die konden reageren na afgelopen vrijdagnacht. Japanse Nikkei-index zat bijna 3% lager. Economieredacteur Merel Stikkelorum is hier. Uh, Merel, hoe doen we het in Europa? De reacties zijn wat minder heftig dan in Azië. In Nederland, AX, ruim een procent lager. Je ziet wel in Italië en Spanje dat het daar harder gaat... Daar dalen de belangrijkste indexen zo'n uh, 3%. Um, dus ja, zoals verwacht, een, een lagere opening. En ook de euro die, uh, die staat op de um, laagste stand van het jaar. Dus dat is natuurlijk ook geen goed teken dat er minder vertrouwen is in onze munt. Hmm. Sluit er dan toch weer wat angst en onzekerheid uh, in uh, de hoofden van beleggers? Jazeker, want ja, Cyprus is op zich natuurlijk een heel klein land, ook in economisch opzicht. Um, als je het uh, um, uh, vergelijkt met de economie van de hele eurozone, dan maakt het nog niet eens een procent uit van, uh, van de economie, van die totale grote economie van de eurozone. Maar ja, het gevaar is natuurlijk dat de onrust overslaat naar Italië en Spanje. De derde en vierde economie van de eurozone. En dan, ja, als dat gebeurt, dan hebben we natuurlijk echt een probleem... als mensen ook daar uh, bijvoorbeeld geld van hun spaarrekeningen op gaan halen. Omdat ze denken van, nou ja, in Cyprus is het gebeurd... dat uh, die mensen daar opeens geld moesten betalen nee. uh, van hun spaarrekening. Dus misschien gebeurt dat bij ons ook wel in de toekomst. En uh, dat zie je dan ook weer op in de, uh, de rente op staatsleningen van die landen. Die loopt op. En dat is met name iets wat we scherp in de gaten moeten houden, wat een groot probleem kan zijn. Want als landen als Italië en Spanje uh, meer geld moeten betalen op hun leningen... Ja, uh, als, die, als die rente nou heel sterk oploopt, dan uh, uh, is dat misschien wel onhoudbaar op lange termijn. Maar zover is het nog lang niet. Um, je ziet dus wel die rente wat oplopen. Um, uh, bijvoorbeeld Spanje betaalt nu iets meer dan 5 En dat is dan, dan weer meer dan, uh, dan eind vorige week. Dus uh, scherp in de, gaten, in de gaten houden voorlopig. Ja, dan zei je al, een einde aan de relatieve rust. Ja, Cyprus, maar zo'n klein land, kan dat, dat dan toch veroorzaken uh, Nou ja, deze week zal misschien achteraf wel gezien... Uh, uh, cruciaal kunnen blijken te zijn voor wat er nu uh, uh, ons te wachten staat. Want het was inderdaad heel rustig geworden op de financiële markten... Ja. sinds uh, de president van de Europese Centrale Bank, Mario Draghi... halverwege vorig jaar zei dat hij er alles aan zou doen... wat er voor nodig is om, om de euro uh, te redden... Um, uh, vanaf dat moment zag je eigenlijk alle aandelenkoersen langzaam maar zeker omhoog gaan. De AX heeft er sinds die tijd ongeveer een kwart bij gekregen. Dus behoorlijk wat. En ja, um, het kan dus zo zijn dat inderdaad een klein land als Cyprus, dat dat nu weer een soort vonk kan zijn, waardoor het, het vuur in Europa weer gaat branden. Maar ja, misschien valt het allemaal wel mee. Misschien komt er wel een aanpassing van de voorgenomen maatregelen. Um, ja, we zullen het zien deze week. Meer we Merel Stikkelorm. Wij gaan door naar Rusland, want uh, daar er kunnen ook nog wel wat zorgen ontstaan, vermoeden wij. Het parlement van Cyprus stemt vandaag over dat omstreden reddingsplan van de EU. Het is nog onduidelijk, meer zei het al, of daar nog uh, aan, wat aan gaat veranderen. Daar zijn ze nog over aan het onderhandelen. Uh, duidelijk is dat voor het eerst ook grote en kleine spaarders zullen moeten meebetalen aan het reddingsplan. En onder die spaarders zouden veel Russen zijn. Correspondent Geert Groot-Koerkamp, um, merk jij daar al iets van de onrust die rond Cyprus is ontstaan? Uh, nou, het, het, het gonst wel van, van, van allerlei geruchten natuurlijk uh, sinds, sinds zaterdagochtend. Eigenlijk uh, zie je ook uh, op, op websites, financiële websites uh, duidelijk uh, onrust. Uh, dat er onrust is ontstaan, vooral onder Russische spaarders. Van overheidswegen hebben we eigenlijk nog niet veel gehoord. Omdat het uh, natuurlijk een weekend is geweest waarin het, uh, het officiële leven dan ligt. Maar er zijn wel geluiden dat uh, nog... Uh, Premier Medvedev, nog president Poetin. Uh, met enige lei, uh, officiële verklaring uh, aangaande Cyprus. zullen komen. Uh, die onrust die gaat natuurlijk vooral. Uh, die spaarders hoeveel dat dat zijn, dat weten we niet precies. Uh, naar verluidt is ongeveer een derde van de spaardgoeden op Cyprus. van Russen. En de bedragen die daarbij worden genoemd, die lopen enorm uiteen. van iets van 8 miljard. Uh, dollar tot uh, 35 miljard. Uh, maar ja, een meer betrouwbare schatting ligt waarschijnlijk in de buurt van de. 20 miljard, uh, 20 miljard euro. En dat zou betekenen, als die, die plannen worden goedgekeurd in Cyprus, dat Russische spaarders dus uh, tot zo'n 2 miljard euro zouden kunnen gaan verliezen. Dus uh, tot zo'n 10% van hun spaartegoeden die worden afgeroomd als gevolg van die, uh, van die eenmalige belasting die uh, hen zou worden opgelegd. Hm. En zou de Russische regering dan inspringen, uh, Geert, of, of laten ze het dan op zijn beloop? Nee, waarschijnlijk laten die het uh, beloop, omdat er, uh, er bestaat ook geen, enkel, uh, geen enkele overeenkomst tussen Rusland en, Syri uh, Rusland en Cyprus uh, uh, die hierin voorziet. Um, en um, natuurlijk zijn veel van die, spaarders, die Russische spaarders uh, op Cyprus... Uh, dat zijn mensen die hun zwart geld daar hebben gestald. Dat zijn mensen die eigenlijk liever niet willen uh, dat, dat uh, zij met naam en toenaam en bedragend bekend worden. Uh, die houden zich liever stil. En ik denk dat uh, ja, veel van die Russische spaarders uh, dan dat verlies van uh, tot 10% van hun spaartegoeden voor lief nemen. Dat liever dan dat ze op een of andere manier bekend worden. Gert Groot-Koerkamp vanuit uh, Moskou en meer over uh, Cyprus en het reddingsplan van de eurozone. Lees u op onze website nos.nl. Robert Heijn wil niet meer praten met FNV over de stakingen. Wel met ons, straks, algemeen directeur Van der Laan. In de ochtend- en avondspits. Het NOS Radio 1 Journal. De Vira onder de poeptesten, wordt hij genoemd. De duimkankertest die vanaf september gebruikt gaat worden voor het bevolkingsonderzoek. Er is felle kritiek gekomen van artsen. En een daarvan is Jan Jansen. Hij is hoogleraar maag, en leverziekte. Hij schreef ook een artikel voor het Nederlands tijdschrift voor geneeskunde over die test. Meneer Jansen, goedemorgen. Goedemorgen. Kunt u ons eerst eens even uitleggen wat dat voor een test is? Waar hebben we het over? Nou, we hebben ...over een test waarbij bloed opgespoord wordt in de ontlasting. En er zijn twee methodes voor. Er is een oude methode die in Euro Europa uh, overal gebruikt wordt. En er is een nieuwe methode, een immunologische methode. En dat, die is gebleken veel beter te zijn dan die oude test. Hey, bleef... even, even een stapje terug nog meneer Jansen, want dat moet je uh, zelf op gaan vangen, hè, die ontlasting. Ja, en dan ontlasting ergens in stoppen. En bij de oude test moest dat drie keer. En bij die nieuwe test hoeft dat maar één keer. En op een veel elegantere manier dan met de oude test. Dus dat is op zich best te doen. Ja, euh, eleganter dat wil zeggen... Het gaat, het gaat nou, wat makkelijker om het erin te krijgen. een soort mascara borsteltje over de ontlasting strijkt, dat in een buisje stopt en dat opstuurt voor onderzoek. Aha. En, en, en waarom is de ene test nou beter dan de andere? Nou, die ene test, ik denk dat beide testen goed zijn. Maar uh, de test die nu gebruikt gaat worden, is in Nederland en ook in de rest van de wereld, maar heel matig onderzocht. Uh -huh. En op papier is dat, ziet er dat allemaal netjes uit, maar in de praktijk is dat nog niet zo goed nagekeken. En dan kun je je voorstellen dat als je dus een nieuwe test gebruikt, euh, op basis waarvan je niet precies weet hoeveel positieve resultaten dat geeft en hoeveel de opbrengst ervan is, dat je op een gegeven moment veel meer mensen moet gaan testen, terwijl je een lagere opbrengst hebt. Hm. En dan verlies je het voordeel, wat nu uh, gehanteerd wordt door het RIVM, dat die test goedkoper zou zijn. Maar is, is dat dan de reden dat het RIVM heeft gekozen voor die test? Nou, want dat is het argument waarop, op grond waarvan de RIVM een beslissing heeft genomen, zover ik het nu van ze heb begrepen. Maar dat vindt u... Uh niet zo verstandig om een matig onderzochte test dan te nemen. Kijk, want op papier, in, in vitro is die test redelijk. En, maar is die ook al vergeleken met de test die, die hier in Nederland... in een bevolkingsonderzoek al gebruikt is, in een proefbevolkingsonderzoek... en waar veel ervaring mee opgedaan is in Nijmegen, Amsterdam en in Rotterdam... onafhankelijk vaak van elkaar, geeft dat precies dezelfde getallen. En als je dus nu een nieuwe test gaat introduceren... dan verwacht je dat dat precies hetzelfde is. Want 1% verschil in positieve testen betekent in Nederland... dat je ongeveer 45.000 of voor niets moet gaan doen. En dat is geweldig duur. Hè? De ziektekostenverzekeraar rekent ongeveer 1000 euro voor zo'n scopie. scopie. En dan, dan ga je de tussen die twee testen al snel weg kunnen ja, wat het ik, betreft. Ja, ik, ik vertaal even wat u zegt, een coloscopie, dat is, dan ga je de darmen in? Zeker onderzoek, ja. ja. Kijk, kijk, onderzoek. Okay. Nu bent u zelf betrokken weer bij studies na die andere test, de OC-sensor. Ja, ik, ik ben op, op, op verzoek van, het, van, van Zon en W hebben wij destijds die studie geïnitieerd in Nederland... waarbij een, de oude test vergeleken werd met de ja. nieuwe immunologische test. En dat bleek dus die nieuwe test een stukje beter. Maar u bent ik ben absoluut die... niet gebonden aan, aan oh, welke goed. test. Het Lep. gaat er mij om welke is de beste test. Ja, maar nu heeft u die onderzocht en die andere niet. Weet u dan toch heel goed dat die beter is? Nou, die andere test hebben wij niet onderzocht. Die is vrijwel nergens onderzocht. Alleen in Frankrijk is die een keer onderzocht met een beperkt aantal patiënten. Waar, op grond waarvan de resultaten zou je kunnen zeggen dat deze test veel meer positieve gevallen geeft en bij dezelfde opbrengst dat je dus veel meer moet kopiëren. En dat is het argument om te zeggen van nou, die test is misschien niet 100% of is, is niet zo goed als, als de test die wij in Nederland hebben onderzocht. Aan de andere kant zou ook kunnen zeggen Als het matig onderzocht is, zou het ook kunnen zijn dat die misschien wel beter is. Je weet het gewoon niet. Dat zou niet. best kunnen. Ja. Maar daar, daarom pleit ik voor een goed onderzoek. Voordat je dus overgaat van een test die nu door de gezondheidsraad is geadviseerd bij een bepaalde afkapwaarden. Kap laat, laat daarmee beginnen. En kijk dan vervolgens in het bevolkingsonderzoek of die test die dan zogenaamd goedkoper zou zijn. Of die vergelijkbaar is of beter of slechter is. Okay. En dan kan een verantwoorde beslissing genomen worden. Want op dit moment zijn de gegevens over die nieuwe test... Volstrekt ontoereikend. Jan Jansen, hoogleraar maag, darm en leverziekte over de poeptest. Verkeersinformatie bij de ABB John Hoka. John, de spits, maar daar komt ook steeds weer wat bij. Ja, inderdaad, Marcel. Onder andere op de A4 richting Amsterdam. Dat komt door een vrachtwagen die daar met pech staat. Die blokkeert daar de rechte reis ook bij Hoogmade. Dat dus levert de file van de 5 kilometer vanaf Leidsendam naar de A7 richting Asluidijk. Daar staat voorklopend jouwde de 5 kilometer door een ongeluk. En omdat de spits ook nog steeds dicht is door een technische storing op de A12 richting Utrecht bij Blijswijk, staat er 5 kilometer file. John Hoka bij de ANWB, dankjewel. Het is 16 minuten over 9. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Albert Heijn wil niet opnieuw onderhandelen met vakbond FNV... over de cao voor medewerkers van de distributiecentra. Dit speelt al enige tijd. Uh, er is af, vorige week is er gestaakt in de verschillende centra. En vandaag wordt er opnieuw gestaakt door leden van de vakbond. Wij hebben contact met de algemeen directeur van Albert Heijn... Sander van der Laan. Goedemorgen. Goedemorgen. Leg eens uit, waarom wilt u niet meer onderhandelen met vakbond FNV? Nou, we hebben in de afgelopen zeven maanden hebben we, uh, meer dan 23 keer onderhandeld. Uh, en dan praat u over zeer langdurige gesprekken. Mm -hmm. Dat hebben we gedaan met het FNV en het CNV. En we hebben al uh, heel veel weken het gevoel dat het FNV eigenlijk niet uit is op een overeenkomst die de belangen van Albert Heijn dient. Maar uh, naar onze beleving met uh, thema's bezig is die eerder in de politiek terecht horen. Dus uiteindelijk hebben wij ervoor gekozen om de handreiking van het CNV aan, uh, aan te pakken en samen een CEO af te sluiten die voor alle Albert Heijn medewerkers geldt. Mm -hmm. En zo door zo de FNV dan buiten spel te zetten. Nou, dit is niet erop gericht om het FNV buitenspel te zetten. Maar ja, goed, dat gericht... is wel de consequentie natuurlijk. Nou, dat voelt het FNV misschien zo. Maar onze medewerkers in de DC's die zijn er hartstikke blij mee. Uh, wij hebben een CEO afgesproken waarin we werkzekerheid bieden... en een loonsverhoging van 3,5% in twee jaar gaan uitbetalen. Mm -hmm. uh, dat is niet niks in, in deze tijd. Uh, op dit moment is uh, uh, 7% van onze medewerkers slechts aan het staken. 93% uh, werkt graag. Uh, dus wij denken dat wij uh, de grote, grote meerderheid hier een, een groot plezier mee doen. Maar van der Laan, wat wil FNV dan, volgens u? Nou, wij hebben het gevoel dat uh, een aantal van de thema's die nu op, uh, onder andere op de onderhandelingstafel rondom het sociale Akkoord uh, terecht horen, dat het FNV uh, een paar punten probeert te scoren. En, maar uh, wat dan? Dat gaat onder andere over het ontslagrecht, uh, dat gaat over de flexibilisering van de, van de, van de, van de arbeidskrachten in, in, in het land. Maar het gaat niet over Albert Heijn, uh, wat ze daar specifiek proberen te doen. Nou, het gaat over de werknemers van Albert Heijn. De vakbond verwijt uh, u dat uh, u geen aandacht heeft bijvoorbeeld voor de hoge werkdruk in de distributiecentra. Hebben ze daar niet gelijk in dan? Nou wij, in eerste plaats, wij, de werkdruk in onze dc's gaat ons zelfs natuurlijk in eerste instantie aan. En daar mm. zijn we altijd heel druk mee bezig. Wat Daarmee... is er sprake van hoge werkdruk? Herkent u dat? In onze DC's en onze winkels wordt natuurlijk stevig gewerkt. Ja, ja, zo, zo noemt hij dat. <laughs> ja, en, ja. Maar als u, wij doen elk jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek uh, in uh, met uh, onder andere onderdelen van Albert Heijn. En onze DC's scoren daar heel goed in. Wat voor scoren? Waar moet ik dan aan denken? Een 8, een 9 of een 10? Nee hoor, dan moeten we denken aan cijfers die tussen de 7,5 en, de, en, de, en, en, en hoog in de 8 eindigen. Oké, okay, ja. En de medewerkers in de dc's van Albert Heijn die werken 10, 20, 30 jaar bij ons. Uh, dus als je bij Albert Heijn in de dc's een contract hebt, dan ga je ook niet meer weg. En dat doen ze vast, omdat ze dat ook wel prettig bij ons vinden. Goed. Meneer van der Laan, dan gaat u weer beide met een gestrekt been in op het ogenblik. NVV zegt maar eens kijken wie de langste adem heeft. Uh, de schappen zullen leeg raken. U beweert dat dat niet het geval is. Verwacht u toch problemen de komende tijd? Nou, in de supermarkten? Op, op, op dit moment liggen de schappen van al onze winkels uh, in Nederland en België, die zijn goed gevuld. We hebben vandaag geen enkel probleem om, uh, om, om de goederen de, de DC's uit te krijgen. Uh, daar zijn we blij mee, want wij willen natuurlijk onze klanten van, uh, van spullen voorzien. En we vinden dat ook voor de mensen die werken in de winkels en de mensen die werken in de DC, vinden we dat, uh, vinden we dat prettig. Maar hoe lang houdt u dat volgende FNV, zegt de staken, toch tussen de 600 en 700 medewerkers? gaan meedoen aan de acties. Nou, wat, mij, wat ons uitermate stoort is dat het FNV continu bezig is om onjuiste en incorrecte informatie te verspreiden. Wij hebben vanochtend geteld en er zijn 99 medewerkers van Albert Heijn op dit moment aan het staken. Dat gaat ons overigens aan het hart want die 99 mensen die werken ook bij ons. En wij vinden het vervelend dat ze naar onze beleving een beetje voor de gek worden gehouden door het FNV. En we hopen dat ze heel snel weer lekker bij ons komen en aan het werk gaan. Sander van der Laan, algemeen directeur van Albert Heijn. Hartelijk dank dat u ons even het woord wilde staan. Ja hoor, dank u wel.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 60 seconden voor mijn dernière Tja, kala Bruni. Met de dernière minute was ook maar een minuutje. Maar nou, remmers, heb je meer nodig? Je krijgt meer minuut. dan een minuut? Nee, oh. ja, vooruit drie. Drie vooruit, ja. Drie minuten om het te hebben... over een tijdsperiode van de jaren 50 naar de jaren 60. En vandaag komt dan die Rijksmonumentenlijst... 89 gebouwen uit die tijd, waarvan je kan zeggen... ja, soms vinden we dat beton, dat grijze, een beetje lelijk ook van die tijd... Ja, aan de wederopbouwarchitectuur hangt zeker, verkleeft het cliché van grijs, saai en goedkoop en dat het allemaal lelijk is. Maar, uh, ja, maar niet ik segment. heb wel vanochtend geleerd, samen met Wandelend, met Leon van Meijl, adviseur in de cultuurhistorie door Tilburg. Als je goed kijkt, zie je nu pas de schoonheid van hoe het toen ontworpen is, 50 jaar geleden. Vaak zijn die gebouwen toe aan een afschrijving, hè? Ja, je gaat het nu langzaam zeker waarderen. En, en de actualiteitsschuld inderdaad hierin... dat 50 jaar na dato is een gebouw financieel afgeschreven... en gaat een eigenaar bedenken, hè, moet ik er weer geld in steken... of breek ik het af en begin opnieuw. En dat maakt het nu hoogst actueel. Wandelend door de Schouwburg van Tilburg. Vanochtend begonnen op het station, dat moet verbouwd... Het ziet er ook niet meer helemaal uit zoals het oorspronkelijk was, maar hier in de Schouwburg, de meubels. Hier geen hangtafels, hier geen lounge sets. Nee, hier staan de zwarte lage stoeltjes met de glazen tafels uit de jaren 60. Ja, het ziet eruit als een gezamt kunstwerk. Het is nog helemaal. Het ademt helemaal de sfeer van de jaren 60. Ja, inclusief de stalen deuren. Het moet voldoen aan de brandweervoorschriften. Je, hebt natuurlijk al, je moet het wel kunnen gebruiken. We hoorden het vanochtend van meneer Van der Steen van, het, van, het, van de Schouwburg. Maar toch is het gelaten zoals het is. Er is niet iemand gekomen die de jaren tachtig heeft gezegd... nee, er moeten hele andere wanden in. Ja, er is overigens geen uh, voorschrift dat als iets een monument wordt... dat je het dan helemaal moet behouden zoals het oorspronkelijk was. Er komt geen stolp overheen. Want hè, het zijn, net als een stad, is het een dynamisch geheel. Het wordt gebruikt. Je moet het ook over tien jaar ook nog kunnen gebruiken. Dus er mogen ook best wel dingen veranderen of vernieuwen. Maar liefst wel in de geest van het gebouw. En dat is hier in die Schouwburg goed gelukt. Foto's op het webblog straks. Um, we zijn ook bij een betonnen kapelletje geweest. Dat komt waarschijnlijk ook op de, op de lijst. Er krijgt nu iemand buiten trouwens een parkeerboete. Maar het is niet onze auto. Maar daar staat ja een heel lelijk kantoorgebouw naast deze Schouwburg. De kantoren Schouwburgring. Ja, dan, dan denk ik wel weer aan het cliché van Tilburg. Het is niet de mooiste stad als ik dat zie. Nee, wat een beetje uh, de moeilijkheid hier is... Hè. je hebt de, de, de prachtige uh, Heikense Kerk... Uh, je hebt hier een uh, prachtige sculpturale uh, schouwburg staan... maar als je dan naar de omgeving kijkt en je ziet hier die winkelpassage... dan denk je van ja, je kunt uh, dit gebouw koesteren... maar als de omgeving en het gebouw wat ernaast staat heel lelijk is... Ja, dan is dat natuurlijk wel heel erg jammer. Met een soort plastic, uh, want dan loop ik droog. Uh, uh, kap eroverheen gemaakt. Knalrode grijze tegels en dan weer een soort raar koffiecountertje ervoor. En het gebouw zelf is een beetje aan het afbladeren. Er zijn weer platen tegenaan geplakt. Hoe komt het toch dat we dat doen? Ja, de grap is denk ik wel dat als je dat weer terug zou brengen... en we weer uh, andere kleuren zou gebruiken... en van achterkant ook weer voorkanten maakt... dat je deze situatie eigenlijk best wel weer op orde zou kunnen krijgen. Maar het sluit. Er altijd in. De een wil reclame, de ander wil een boom voor het terras met de schaduw. En een optelsom aan allerlei kleine ingrepen: maakt dat je na 15 of 20 jaar ineens denkt: van hé, hey, hier is wel ineens heel veel verrommeld. En moeten we eigenlijk weer niet gaan kijken naar wat hier eigenlijk zo mooi aan was, en kunnen we dat niet weer terugbrengen. In een ander markant gebouw. Later deze dag in Eindhoven wordt de volledige lijst van Nieuwe Rijksmonumenten, 89 zijn het er, bekendgemaakt. In het Evo in Eindhoven, Mano Remmers deed verslag vanochtend. En tien uur geloof ik komt die lijst, officieel. Het is bijna half tien. We willen het nog even hebben over die wielerklassieker Milaan Sanremo. Die gaat de boeken in als een memorabele editie. En misschien wel heroisch. De koers werd na 117 kilometer geneutraliseerd, zoals dat heet. Sneeuwval maakt het te gevaarlijk om twee bergen over te gaan... Bij de werd in de bussen gestopt. Met de eigen ploeg langs de bergen vervoerd om twee uur later weer verder te fietsen. Uiteindelijk werd uh, Gerald, uh, Gerald Tiolek de verrassende winnaar. Maar iedereen had toch vooral over de weersomstandigheden. Sebastiaan Langeveld bijvoorbeeld. Vond het een verstandige beslissing om gedeeltelijk dan maar met de bus te gaan. Het was echt heel koud. Als we da dan doorrijden, dat was het onverantwoord geweest, onverantwoord geweest. Op de weg lag, lag, een, paar, lag een, stuk, een beetje sneeuw. Uh, ja... Echt barre omstandigheden en uh, nog 10 kilometer meer, en er waren renners echt onderkoeld geweest, denk ik. Het was nul graden en sneeuwde. Praat erover met de manager van de Nederlandse ploeg, Argos Shimano, Ivan Spekebrink. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kijkt u er nou op terug, op die, op die dag van gisteren? Van, uh, op iets als wat erbij hoort? Of dit had eigenlijk niet moeten gebeuren, dat is onverantwoord? Uh, nee, eigenlijk hebben jullie net alles gezegd. Zoals Felicia Langeveld zegt, zoals wat jullie net aangeeft. Uh, een hele memorabele, memorabele klassieker geweest. Ja. En ja, en kijk, het is een buitensport, hè. Dus die dingen uh, gebeuren. En dan, uh, dan moet je met elkaar een zo verstandig mogelijke beslissing nemen. Uh, het werk is net het enige wat je niet in de hand hebt. En ik denk dat, uh, dat de organisatie toch wel getracht heeft om het belang van, uh, met het belang en de gezondheid van de renners rekening te houden. Kunt u eens omschrijven, meneer Spekerbrink, hoe het was op de weg? Um, ja, het, het, het vertrek was eigenlijk normaal. Het was koud. Maar we gingen weg uit uh, Milaan, vroeg uh, op de dag een hele lange klassieker van 300 kilometer. Uh -huh. En ja, het was alleen koud. Geen sneeuw. Um, en uh, pas de laatste, zeg maar de laatste 20 kilometer, de laatste 15, 20 kilometer voordat de wedstrijd werd stopgezet, uh, begon het te sneeuwen. En begon, er, uh, begon het erg koud, koud te worden. Nou, wat voor temperaturen moet ik dan denken? Ja, het ging inderdaad naar 0 graden. Wij zaten in de okay. auto ook en we zagen de temperatuur naar 0 graden. Dus het vroor meest... nog niet? Ja, het hangt erom. Ja. Het hangt erom. Ik, ik kan, als je een renner bent en je zit op dat moment uh, op de fiets uh, en het waait ook nog een beetje en dus is natuurlijk de gevoelstemperatuur erg koud. Ja. En het, het meest gevaarlijke was dat, uh, dat voordat de wedstrijd werd stopgezet... een dun laagje sneeuw op de weg bleef liggen. Ah, okay. ja, dat is gewoon uh, te gevaarlijk. Het werd echt glad ook dus? Ja. ja. Nou, zie je dat natuurlijk wel een beetje aankomen, de organisatie zowel als de ploegen. Waren ze bij u bijvoorbeeld allemaal goed voorbereid met warme kleding ook? ja wij waren, wij waren goed voorbereid kijk het verhaal ging natuurlijk al een paar dagen dat het uh, heel koud zou zijn um, maar goed toen de, toen de start daar was dat was eigenlijk een normale een, wat ik zeg een normale start uh, alleen koud daar waren we op voorbereid alleen ja uh, wij kregen ik denk, ik denk tien minuten voordat, uh, voordat het bekend werd dat de wedstrijd zou worden stopgezet belde een, een collega van ons op die reed voor ons die was al vooruit aan het rijden naar de finish en die zei van volgens mij kunnen we hier niet verder want het begint te sneeuwen er komt zoveel sneeuw op de weg, dit gaat niet gaan. En tien minuten later kwam over de koersrariën al het bericht dat wij onze alle bussen moesten gaan bellen om naar een verzamelpunt te komen. dat daar de wedstrijd zou worden stopgezet. Uh -huh. okay. En logistiek is dat natuurlijk lastig, hè? want het karakter van een wielersport is dat iedereen van, zeg maar, van start naar finish zich verhuist, ook de bussen en dergelijke. Dus die moesten wij vanuit de koers gaan bellen om terug te komen naar het verzamelpunt. Want alleen maar een wedstrijd stopzetten en dan in de kou staan is natuurlijk nog, uh, nog ongezonder. Ja. Yeah. Uh, ja, wat vindt u ervan dat sommige renners na die bus niet meer verder wilden? Nou goed, ik, ik kan het me voorstellen. Want de, de, de, zeg maar de laatste kilometers, daar, daar werden gewoon renners gewoon uit het peloton gelost. Die, die klapperend op een fiets zaten. Ja. Uh, <laughs> ik hoorde ook dat de sommigen moesten huilen van de kou. Heeft u dat ook ja, gezien? Ik, ik, dat heb ik niet gezien. Ik heb uh. wel renners gezien die echt, die echt klapperend uh, ja, uit het peloton gelost werden. Um, en op dat moment, ja, dan, dan, uh, dat is niet waarom je wielrennen bent voor, dan op die manier uh, rond te fietsen. Dus ik kan me voorstellen op dat moment uh, het gevoel is van we gaan niet verder. Ja. Alleen, men, men heeft toen het, toen, het, toen het zo koud werd en zoveel ging sneeuwen, heeft men de wedstrijd opgezet en gezegd van, we gaan op een punt verder dat het weer kan. Goed. Ja. En um, ja goed, dan word je opgewarmd in een busje, doe even trek warme kleren aan. En er waren ook veel renners die zeiden van nou goed, als we als daar verder gaan, het is wel bijna van Remo, we willen die koers uh, graag doen. Maar goed, ik kan me ook voorstellen dat de mensen al te koud waren en op dat moment geen moraal meer hadden. Nou, nou op naar de warmte. Hè? Ja, precies. Laten we dat eens doen. Ivan <laughs> Spekerbrink, manager van de Nederlandse ploeg Argo Shimano. Dank u wel. Ja, graag gedaan. En meer over uh, die barretocht. De Primavera vindt u op onze website Milan-Sanremo. Moet u eventjes naar nos.nl en dan aanklikken bij de sport. Huilen van de kou. Ja. Ik heb ik ook wel eens gedaan. Al. Soms kan het zo koud. Nee, iedere dag. Het wordt nog maar niet warmer. <laughs> nee, <al vervelen. laughs> Carl, joh, op de zwart. Heb jij goed nieuws na half negen? Goedemorgen. Ik heb enorm op. goed nieuws. Het Duitse weerschaapswoonder 2.0. Daar gaan we het over hebben. Ja. Duitsland kijkt met tevredenheid terug op de hervormingen die tien jaar geleden in gang zijn gezet en met succes. Want in tegenstelling zitten er tot warmtjes bij. de landen <laughs> om zich heen, ja, ja, <laughs> groeit de Duitse economie. En werkgevers misbruiken en dat is minder leuk. Ziekte om werknemers te ontslaan. FNV bondgenoten ontvingen de afgelopen vier weken maar liefst 3000 klachten bij hun nieuwe meldpunt verzuimbegeleiding. En waar blijft de oranje koorts rond het Nederlands honkbalteam? Gaan we ons afvragen na het nieuws van Haftie met Dorot Megens. Radio 1, het NOS-journaal. Albert Heijn wil niet met de FNV om tafel om te praten over een nieuwe cao voor mensen van de distributiecentra. Vandaag wordt in een aantal van die centra weer gestaakt door leden van de bond. Vrijdag sloot de een cao-akkoord met het CNV, maar FNV heeft het akkoord afgewezen. Opnieuw onderhandelen is voor Albert Heijn niet aan de orde. Er ligt een goede cao en die kunnen ze ondertekenen, zegt Albert Heijn. De meeste economen reageren negatief op het plan om spaarders bij Cypriotische banken mee te laten betalen aan de redding van het land. In het Radio 1-journaal noemde hoogleraar Benink het plan geen verstandige zet. Hij zegt dat door het depositogarantiestelsel spaargeld tot 100.000 euro gegarandeerd is. Daardoor krijgen spaarders altijd hun geld terug, ook al valt een bank om. Die zekerheid wordt met dit plan doorbroken, anders Benink. En een man uit Groningen heeft de val van koningin Beatrix aangegrepen om aandacht te vragen voor slechtzienden. In een brief vraagt hij de koningin iets te doen aan onduidelijk aangegeven oneffenheden of Traptreden. Vrijdag struikelde de koningin over de rode loper toen ze aankwam bij het jubileumconcert van het Noord-Nederlands Orkest in Groningen. De loper was over een stoep gelegd waardoor de koningin het opstapje niet zag. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. En dit is de ANWB-verkeersinformatie. 13 files, goed voor 42 kilometer. Nog een paar opvallende files op de A4 richting Amsterdam. Er is een vrachtwagen stilgevallen bij Hoogmade. Die blokkeert uit de rechterrijstok en staat 3 kilometer file. In de file is ook een ongeluk gebeurd bij Soeterwoudendorp. Daar zijn twee rijstoken dicht. Op de A7 Heerenveen richting Asserdijk. Daar staat er een ongeluk. voor het 4 kilometer. En op de A12 Den Haag richting Utrecht... is de spitsstrook bij Blijnswijk nog steeds dicht... door een technische storing... Daar de 3 kilometer file. En op de N247, Hoorn, richting Amsterdam... is het nog vrij druk voor de tijdstip. Daar staat dus een Volendam en Broek in Waterland, 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Karel Johan de Zwart. Werkgevers misbruiken ziekte om werknemers te ontslaan, zegt de FNV. Duitsland staat stil bij de economische hervormingen van de afgelopen tien jaar. Waar blijft de oranje koorts rond het Nederlands hondbalteam en het ochentumeur van Hans Beum? Het is bijna vier minuten over half tien. Dit is de KRO met Goedemorgen Nederland. En Niels de Jager is vanochtend in Amsterdam waar de bewoners van de Vluchtkerk over twee weken weer moeten verkassen. Volg ons op Twitter, hashtag GMNL Radio. En reacties en vragen kunt u kwijt op Nederland.kro.nl. Werkgevers misbruiken ziekte om werknemers te ontslaan. FNV-bondgenoten ontving in de afgelopen vier weken... ruim 3000 klachten bij hun nieuwe meldpunt Verzuimbegeleiding. FNV-bestuurder Gea Lotterman. Goedemorgen, mevrouw Lotterman. Wat voor klachten kreeg u zoal? Oh, Dat varieert van het niet accepteren van de ziekmelding tot zelfs medisch advies. Van als er een geel stikkertje op de medicijnen zit, dan mag je gewoon gaan rijden. Ondanks dat een arts zegt dat het niet mag. Ja. Nou ja, en de 1% ziekmelding die uh, nu in het nieuws is. De 1% ziekmelding die nu in het nieuws is? Wat bedoelt u daarmee? Ja, de administratieve ziekmelding. Ja. Je bent bijvoorbeeld ziek geweest, je hebt een griepje gehad en je hebt je hersteld gemeld. En dan kom je er na verloop van tijd, en in de meeste gevallen pas na een jaar, achter dat de werkgever jou 1% ziek heeft gehouden. zonder dat je daar zelf van op de hoogte bent. Hoe kan dat? Ja, het is dus een administratieve handeling. Uh -huh. En um, jij hebt daar zelf geen weet van. Ja, pas maar een jaar, want dan word je geconfronteerd over het algemeen met een loonsanctie... dat je naar 90 of naar 70 procent van je salaris gaat... afhankelijk wat in de cao is afgesproken. Ja, maar even los daarvan, want dat snap ik. Want dat drukt de loonkosten dan in ieder geval voor een jaar... als je nog 1 procent ziek bent voor de werkgever. Maar waarom zou die dat verder doen? Nou, een werkgever kan zijn werknemer na twee jaar ziek ja. uh, gewoon ontslaan. Juist. Ja, dus en dat, dat is een gewoon hele makkelijke weg ja. uh, om van je uh, vaste medewerkers af te komen. Ja, maar dat mag niet. <laughs> nee, maar het is als werknemer zit je wel in een onmogelijke positie om daartegen in geweer te komen. Kijk, um, uh, uh, zodra je uh, op de hoogte bent van de 1% ziekmelding, ja. dan geef je aan van ja. ik ben niet ziek en ik ben gewoon aan het werk Nee, verander dat, dat... even administratief. Ja, dat doet een werkgever niet, want vind nee. vindt gewoon dat jij nog niet optimaal functioneert. Dan moet je naar het UWV, een deskundige oordeel vragen. Ja. Het UWV, en dat moet je ook nog betalen, hè? dat kost 100 euro. Ja. Het UWV geeft een advies dat jij gewoon geschikt bent voor werk. Ja. Maar het is een advies, een werkgever legt dat advies naar zich neer. Ja. Ja. Dan moet je een jurist inschakelen um, en die gaat met je richting werkgever van, ja, je bent niet ziek, die hele, het hele gedoe begint dan. Maar de twee jaar zijn om en werkgever gaat je gewoon ontslaan. Dan kan je dat aanvechten. Maar ja, u en ik weten beide dat de relatie dan al zodanig is verstoord... dat je hoe dan ook buiten de poort staat. Met andere woorden, de werkgevers misbruiken de regels rondom de ziektemeldingen... rondom het hele, hele ziektegedoe om gewoon van werknemers af te komen... op een makkelijke manier ja. en goedkoop. Je hebt twee tendensen zien we nu uh, in het meldpunt dat de mensen met de bepaalde arbeidscontracten, dus de flexwerkers met name en de kortdurende arbeidscontracten, daar zitten ze heel erg te drukken op, um, heel snel terug naar de werkvloer op, vaak in onverzoenlijke manier. En bij de mensen met de onbepaalde tijdcontracten zien we dat de administratieve ziekmelding nu hoogtijd viert en ja. dat daar goed misbruik van gemaakt wordt. Wat is de rol van de bedrijfsarts in dit hele verhaal eigenlijk? Nou ja, dat is. Um, ik heb van de week heel cynisch van de bedrijfsartsen moeten tegenwoordig hun geweten aan de kapstok hangen. Die jas erover. Want die worden betaald door werkgevers. Ja, en wiens, en wiens brood, brood mijn eet. Door... Sorry? Nou, wiens brood eten. eet. Dus die, die bedrijfsartsen ja. die doen gewoon wat de werkgever zegt. Namelijk mensen lekker 1% ziek houden. Ook als dat nou niet ja. zo is, misschien. Ze zullen het niet allemaal doen, maar uh, ze worden wel dusdanig onder druk gezet. Want als, we zien ook dat als de arbo niet doet wat een werkgever wil... dat een werkgever heel snel overstapt naar een andere partij... die wel uh, naar hun luistert en het op die manier uitvoert. Nou, als ik nou eens even op de stoel van de werkgever ga zitten... Hè? want er zit natuurlijk, er is een reden dat, uh, dat ze naar dit soort routes zoeken... om makkelijk van mensen af te komen, of makkelijk, makkelijker moet ik misschien zeggen. Bijvoorbeeld uh, het ontslagrecht, kom je dan op? Moet dat niet ja. eens versoepeld worden? Dan krijg je ook niet deze rare toestanden. Ja, nee. Dat, volgens mij moet je niks afbreken wat we nu hebben. Want, nee, moet ik ook helemaal uh, niet uit. vragen. aan iemand van de vakbond natuurlijk. Maar toch doe ik het even. Ja, nee, ik snap het wel. Kijk, uh, uh, een x-aantal jaren geleden heeft de politiek namelijk ook gezegd... dat het verzuim ook aan partijen overgelaten moet worden. Werkgevers en werknemers kunnen dat prima zelf. En werkgevers gaan een deel van de kosten ook betalen. Het tweede ziektejaar, loondoorbetaling, tweede ziektejaar. Ja. Nou, we zien nu wat werkgevers doen. Die proberen alles om uh, dat tweede ziektejaar te voorkomen. Dus mensen krijgen geen vaste arbeidscontracten meer. En de mensen die nog wel een vast arbeidscontract hebben... die proberen we er via deze sluiproute uit te werken. Dus. Ja. Als je het ontslagrecht zou aanpassen, waarbij je pas achteraf als werknemer kan toetsen als je ontslagrechtmatig was, dan sta je buiten de deur. En u en ik weten beide dat als je eenmaal buiten de deur staat, ja. dan kan je nog het gelijk aan je kant krijgen, maar je komt er nooit meer in. Nee, dan is het kwaad al geschiet eigenlijk. Uh, nou is Precies. jullie meldpunt verzuimbegeleiding, uh, dat is nog een half jaar beschikbaar hè, voor klachten. Ja, we zijn ja. nog tot 1 september open. Ja. Goed, nou dit geconstateerd hebben en nu? Ja, wij gaan gewoon door. En, uh, blijven ja, met het verzamelen uh, van klachten. Maar uh, ja, wat kunnen jullie doen? Wat, wat gaat er die... gebeuren? Nou ja, alle tendensen die eruit komen... want we zien ook dat driekwart van de meldingen gaat nog steeds over... dat hun ziekmelding gewoon op het bureau van werkgever terechtkomt... wat dus ook niet mag. Uh, maar na dat half jaar willen we richting politiek... Uh, om aan te tonen dat we nu een breed onderzoek hebben gedaan... en dat wij aandacht vragen voor het onderwerp... om de wet dat in ieder geval aan te scherpen... En richting Sorry? onafhankelijk de wet de gaan. De Wat is dat? Nou, die wet regelt allemaal hoe werkgevers en werknemers met ja. verzuim omgaan. Ja. Nou, daar is, daar is dus echt heel veel meer mis. Dat kun je gewoon rustig ik, zeggen, toch? Nou, daar zitten zoveel vaagheden in die ja. ruimte bieden aan werkgevers... om er op deze manier mee om te gaan. Ja. Goed, we gaan, het, uh, we gaan u weer bellen over een half jaar, stel ik voor. Als u de klacht op een rij heeft allemaal, en dan uh, spreken wij weer. Graag gedaan. Dank u wel, FNV-bestuurder Gea Lotterman. De vraag van vandaag. Iedere dag behandelen wij een vraag naar aanleiding van nieuws dat u in het bijzonder interesseert. De handel in bedreigde haaien wordt aan banden gelegd. Waardoor haaienvinnensoep niet meer met een echte haaienvin mag worden gemaakt. Is er een alternatief voor de haaienvin in de soep? Culinair journalist Johannes van Dam heeft het antwoord. Haaienvinnensoep is iets wat jarenlang bij de gewone Chinese restaurants op de kaart heeft gestaan. En dat bestond er gewoon uit dat men een... Uh... Uh, een bouillon, meestal een, een kippenbouillon of iets zegt soms ook met kleine stukjes kip erin, uh, een beetje slijmerig uh, maakte. Uh, door middel van zetmeel, dat kon van alles zijn, uh, tapioca of uh, aardappelmeel, uh, dan werd het wat uh, grijzig en het was, werd dik. En uh, dan zeiden ze dat was hive in de soep. En als je echte hive in de soep zou eten, zou dat er inderdaad wel een beetje op lijken. Maar het is volstrekt onzinnig om het te doen. gaan we dus uh, maar niet moeten willen. Heeft u een vraag bij het nieuws? Mailt u ons dan naar goedemorgen -nederland voor uw vraag van vandaag. Terug naar Amsterdam. Daar is vanochtend nieuws te jagen. Grote houten deur gaat open. Goedemorgen. Morgen. welkom in de Pluscap. Ja, dank u wel. Nog een tweede deur en dan gaat hij open. Het grote middenschip van de kerk. Leeg, althans geen, geen, geen kerkbankjes hier, al lang niet meer hè? Nee, heel lang niet meer. Het is een, klimhal, een kerk geweest, klimhaal geweest en nu wonen hier 120 uh, vluchtelingen. Officieel de sint jozefkerk in Amsterdam dus, maar uh, vooral bekend als de Vluchtkerk. Uh, Rico Voorberg, uh, ja, woordvoerder, uh, uh, belangenbehartiger voor de ongeveer 100 uitgeprocedeerde asielzoekers hier in de Vluchtkerk. Even in uh, vogelvlucht, hoe zijn die mensen hier terechtgekomen? Nou, er stond een tentenkamp in Osdorp als demonstratie van wij zijn hier in Nederland, kijk niet meer om ons probleem heen. Dat werd ontruimd eh, volgens moest er een plek zijn voor deze mensen en heeft een brede burgerbeweging. van activisten, christenen, moslims, eh, van alles. Heeft, eh, is in deze kerk getrokken nadat hij gekraakt is eh, door krakers hier in Amsterdam. Ja, en hier zijn jullie welkom tot 31 maart. Ja. Afspraak, een soort godol met de eigenaar. Twee weken nog, dan moeten jullie dus weg. Ja. Wat gaan jullie doen? Nou, dat is heel spannend. En daarvoor hebben wij een uh, kleine conferentie belegd. Met een, een deel van de bewoners uh, die mee wilden zijn we naar een conferentiecentrum geweest. En hebben we rustig de tijd genomen om naar hen te, te luisteren. En wat wordt het? Dat weten we niet. Uh, twee, twee weken en nog geen duidelijkheid? Nee, omdat het zo ongelooflijk spannend is van uh, welke keuzes ze gaan maken. Dus we hebben eigenlijk de verschillende opties met hen uh, besproken. En uh, een deel zegt van we moeten gewoon blijven actie voeren. Uh, uh, de burgemeester en Nederland zegt van we gaan dat niet accepteren. Uh, wij hebben voor jullie uh, een, een uh, opvangplek. Als jullie meewerken jullie terugkeer. Nou, dat was ook een van de dingen die we moesten noemen. En de groep ontplofte. Merkt... Want die, die, uh, ja, de oproep eigenlijk van de overheid van meld je, werk mee aan terugkeer... dan zorgen wij dat je niet meer op straat of in toch niet de ideale omstandigheden... van een uh, omgebouwde kerk terechtkomt? Dat geloven ze niet. Nee, want daar, ze hebben allemaal of een heel groot deel heeft meegewerkt aan hun terugkeer. En ze vertelden ons wat er gebeurt als je meewerkt uh, aan je terugkeer. Dat je bij de dienst terugkeer en vertrek komt. Vrijwillig praten over waar je heen kunt. En uh, dat je in de boeien geslagen wordt en afgevoerd wordt uh, naar een detentiecentrum. Als een crimineel behandeld. Ontzettend erger als een crimineel behandeld in Nederland. Uh, de detentiecentra, ik, ik weet niet of het Nederlanders te weten. Maar uh, ik weet het ook pas sinds kort. Maar hoe heftig het regime daar is. Dat het scherper is dan uh, de, de moordenaars... Bij ons in de gevangenis zitten. Ja dat vind ik onbegrijpelijk. Dat mensen standaard gevisiteerd worden als je binnenkomt en al je lichaamsopeningen onderzocht. Dat de isoleercel heel vaak gebruikt wordt. Am Amnesty International klaagt steen en been over hoe we dat doen. Maar deze mensen komen er allemaal terecht als ze vrijwillig meewerken uh, aan hun terugkeer. Tenminste, een deel. En, en even uh, als dat regime er anders uit zou zien, als ze een menswaardige opvang zouden krijgen, uh, op een menswaardige manier worden begeleid met terugkeer. Ja, willen ze dan wel terug? Nou, een deel zegt nog steeds: het is in mijn land veel te gevaarlijk. Ik kan niet terug. Maar een, een, een deel realiseert ook: in dit land is voor mij geen toekomst. Kijk, eventjes hier rond in de kerk nog. De Eerste bewoners zijn wakker, ik zie de laptopjes opengeklapt. Hier een tafelvoetbaltafel. Een beetje provisorisch in elkaar gezet. Ja, een provisorische omgeving hier. Um, ik zie ook kamernummers. Ja. Uh, genummerd, 9, 10. Meneer, nou, vlucht er snel zijn kamer in. Uh, hierachter slapen ze dus. Ja, klopt. Deze kamers zijn gebouwd en uh, uh, zij hebben zelf uh, met name op, op land. Ja, ja, ik zie ik een vlag hier ja. erop getekend staan. Uh, welk, welk land zit hier, Kamer 11? Ja, hier zitten de Soedanezen. Oké. Okay, uh, en uh, verderop zitten Somaliërs, uh, Eritrea, de Francofonen. Dus. Nog twee weken dus. Ja. En dan. Hier dus weg, ja, uh, voor mij als buitenstaande klinkt het meest voor de hand liggend. Ergens een nieuw pand kraken in Amsterdam of elders en uh, daar verder gaan. Ja, nou, dit, dit ding was wel een, een geschenk uit de hemel, hoe verschrikkelijk het hier ook geweest is. Uh, maar het klopt dat er niets veranderd is uh, in de politiek. Dus situatie. een nieuw pand kraken? We weten het niet. Het ligt nu bij de groepen en dat, zoals het altijd al lag. Dus, ja, dus, dus voor de duidelijkheid, jullie beslissen niet, de bewoners beslissen. De bewoners gaan beslissen wat ze gaan doen. En dat wordt spannend. Zeker. Nou, succes ermee. Dank je wel. Afwachten, dus even nog bijdragen was dat van Niels de Jager. Straks, Duitsland herdenkt de economische hervormingen van de afgelopen 10 jaar. Maar nu eerst. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1990. De thieves hit this buzzer. En als de guard antwoordt, they ze they're dat ze. Uh... Ja, op deze dag in 1990 vindt de grootste kunstroof ooit uit de wereldgeschiedenis plaats. In het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston wordt voor 300 miljoen dollar aan schilderijen gestolen. Bijna allemaal werk van Nederlandse meesters. Zowel de daders als de kunstschatten zijn nooit meer gevonden. Ton Kremers was destijds hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum. Het was wel uh, het, uh, het nieuws van de dag toen, omdat iedereen daarover sprak natuurlijk. Uh, niet alleen vanwege uh, de gigantische buit, allemaal Hollandse meesters trouwens, bijna allemaal Hollandse meesters. En, uh, maar ook uh, de wijze waarop het uh, te stand is gekomen. Twee hebben gemeld bij de ingang van het Isabella Stuart Gardner Museum in de loop van de nacht... met de mededeling dat ze een, uh, een alarm hadden ontvangen en dat ze dat wilden controleren bij het Isabella Stuart Gardner en uh, de lui van Isabel en Stuart Gardner hebben hun toen binnengelaten. Uh, gewoon hebben hun ontvangen. En binnen bleek dus dat het geen pietsmensen waren... maar dat het gewapende criminelen waren. Die die twee medewerkers toen uh, gekneveld hebben. En, dat met, en toen zijn ze met een aantal schilderijen vandoor gegaan. En dat we wel weten, een vermeer. Van vermeer hebben we over de hele wereld maar 45 schilderijen. Dat is een prachtige vermeeringsverzoek. Het enige zeegezicht dat uh, Rembrandt ooit geschilderd heeft... ...op de Zee van Galilea, dat is zoek Een prachtig schilderij van Govert Frink... ...wat oorspronkelijk was toegewezen... ...geschreven aan Rembrandt, eh, gestolen. Dus ja, het is, een, dit is een, een buit. Je kunt ze weer gaan niet. Het is de grootste kunstroof buiten oorlogstijd. Als je het in, in geld omrekenen... ...de grootste kunstroof buiten oorlogstijd. De geschatte waarde van de schilderijen... ...zeker nu, ligt tegen de 300 miljoen. En bij de kunsthal wordt gezegd tussen de 100 en 200 miljoen. Nou, dat is baarlijke nonsens, die hele buiten is nog geen 20 miljoen hoor. Het is toen ook een veiliging van het Rijksmuseum. En de Amsterdamse politie heeft naar aanleiding van het Isabella Stewart Garden Museum... met mij contact opgenomen. En uh, ze hebben afgesproken dat ze het personeel in het Rijksmuseum... dat s'nachts werkte, dat die uh, op de proef zouden worden gesteld. En ik heb me toen uh, verschanst, ook van politie in de meldkamer... De vooruitgaande dat, al dat mijn medewerkers dan de politie hadden bij de assets niet zullen vertrouwen. Er zijn toen twee uh, politieagenten in Burgen met namaakportefoons hebben zich gemeld bij de dienstengang van het Rijkmuseum. Met het verzoek of ze vanuit de meldkamer uh, mochten observeren wat er in jan Luikestraat gebeurde, omdat ze een drugsdeal uh, verwachten. En um, staan ze om 11 uur, het uur uur zit ik op het hoogbog van de politie en ik word niet gebeld. En om half 12 ook niet en om kwart voor 12 word ik pas gebeld door de politie zelf of ik naar het Rijksmuseum wilde komen. Ik ben er naartoe gegaan. Wat bleek nou? Die mensen hebben zich gemeld bij uh, het Rijksmuseum. Er zijn de entreesluis hebben ze, hebben ze ze binnengelaten. Hebben gevraagd of ze in de meldkamer de, de die doorstiel mochten observeren. En een van mijn medewerkers heeft toen gezegd... ja, dat begint niet aan. Als ik een baas wordt, word ik ontslagen. Blijkbaar had ik ze zo onder plak in die tijd. Maar Wat hebben die medewerkers toen gedaan? Die hebben niet het hoofd over politie gebeld... maar die hebben de Koninnesstraat gebeld... de Koninnesstraat, het, het, het lokale politiebureau... Ja, die vonden dat ze zo'n idioot verhaal. Die hebben er meteen een paar wagens op afgestuurd. En er is een schermutseling ontstaan in de entreesluiverdrijkspleem... Bij, bij politiemensen onderling. Omdat ze die gasten meteen in hun nek wilden grijpen. Van, uh, dat ze het niet vertrouwden. Dat is een hartstikke mooi verhaal geweest. We Tom Kremers. Hij was in 1990 hoofdbeveiliging van het Rijksmuseum. En hij sprak onder andere over de grootste kunstroof ooit uit de wereldgeschiedenis. In het Isabella Stewart Gardner Museum in Boston. Voor 300 miljoen dollar aan schilderijen werd daar gestolen.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 pull your knee socks up let me feel you upside down slide in slide out slide over here climb into my mouth now cha cha ba ba ba ba da ba ba ba ba da ba do ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba da I don't Met El Jeroe-achtige elementen. Jason Mraz met Butterfly. Het is bijna zes minuten voor tien. U luistert naar de Caro op Radio 1. Tien jaar geleden was Duitsland nog de zieke man van Europa. Maar nu gaat het economisch goed. De radicale hervormingen die tien jaar geleden begonnen werden deze dagen, of worden deze dagen in Duitsland herdacht. Rob Savelberg in Berlijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Want hoe heeft Duitsland zich in die afgelopen tien jaar uh, herpakt? Ja, dat kwam eigenlijk door Gerhard Schreuder, de voormalige kanselier, toenmalig kanselier. En die heeft tegen de uh, wil van zijn, van zijn partij... en ook uh, zijn achterban... Uh, het mes in de sociale zekerheid uh, gezet. Er waren toen uh, in 2003, 2004... ongeveer uh, 10 mil nee, sorry, uh, 5 miljoen werklozen. Net zoveel overigens als in de, uh, de hittertijd. En uh, ja, dat moest natuurlijk veranderen. Uh, dus die Schroeder die heeft toen uh, ja, de uitkeringen... Uh, behoorlijk aangepakt. Uh, je kreeg dan maar... Uh, een uitkering uh, van uh, een jaar, twee derde van het laatst verdiende loon. En mm -hmm. daarna zat je op de bijstand op 345 euro. Ja, pittige maatregelen, uh, dat is niet zonder slag of stoot gegaan, denk ik. Nee, natuurlijk niet. Je kreeg uh, zogenaamde mondtaaksdemonstraties op, uh, op maandagen... net als in de democratische revolutie in de DDR. En daar gingen duizenden en duizenden mensen gingen de straat om, om te klagen... tegen de lagere uitkering en uh, het feit dat ze toch uh, wat sneller uh, ontslagen konden worden in Duitsland. Maar ja, uh, als je naar de resultaten kijkt, uh, nu onder, uh, onder Merkel... Ja, zijn er in plaats van de 5 miljoen werklozen toen zijn er nog maar 3 miljoen over. Ja, en daardoor kun je dus ook zeggen dat uh, die Schreuder het goed had gezien... dat hij goede maatregelen heeft genomen, dat die hem trouwens niet een dank zijn af Hè? Want hij is dus wel aan de kant gezet. Ja, precies. Uh, het is eigenlijk gebeurd dat hij in zijn uh, belangrijkste deelstraat in Noord-Rijnland-Westfalen, uh, wat aan Nederland grenst, ja, daar verloor hij de, uh, de verkiezingen. Uh, toen dacht hij van, ja, nu, dat kan zo niet langer. Uh, misschien dat ook uh, in Duitsland, in de Bondsrepubliek zelf, uh, dat het niks meer, uh, niks meer wordt. En ja. dat was een soort van wake-up call. En toen heeft hij ook op federaal niveau uh, nieuwe verkiezingen gevraagd. En die heeft hij toen nipt verloren, dus uh, exit-schreuner. Ja, ja. Het is een beetje wat als, of het is gewoon helemaal wat als. Maar stel nou, Duitsland had die hervormingen niet doorgevoerd. Hoe had het land er dan nu voor gestaan? Ja, dan praat je natuurlijk aan, over, over if-history. History, ja, ja. Dus uh, wat als Pietje Puk of Gerb Schröder niet dit of dat zou hebben gedaan. In elk geval... Megacrisis natuurlijk in, uh, in Duitsland en dan natuurlijk ook in Europa. Ja, precies. Want dan zou Duitsland een soort, uh, soort Frankrijk zijn wat niet uh, te hervormen valt. En zo groot is uh, ja, dat het eigenlijk niet, uh, niet lukt. Ja. Dus dat zou voor de EU en natuurlijk ook voor de euro rampzalig zijn geweest. Nou ja, Toch is het niet alleen maar zonneschijn. Want we hoorden dat het laatste kwartaal uh, in Duitsland van 2012 nou ook niet je dat was. Uh, een dip. Maar dat is, dat is, uh, uh, nou ja, dat is snel gladgestreken weer. Ja, daar ziet het eigenlijk wel naar uit. De, de opdrachten die zijn niet zo heel uh, slecht. En vooral, ja, kijk, de Duitsers uh, die maken dingen. Hè. Ze maken wasmachines bij Bosch en auto's bij BMW. Ja. Treinen bij Siemens en uh, liften bij Tussenkroep. Dat zijn dingen die ook uh, in Azië en in de Verenigde Staten gevraagd worden. En uh, niet alleen in Zuid-Europa, waar natuurlijk nu de, de klappen vallen. Dus de Duitsers ja. hebben dat heel handig gedaan. En daar, daar zit dan wel uh, wat lucht in. Dus vandaar dat het voor Duitsland er niet zo heel slecht uitziet. Ja, goed. Tien jaar na die hervormingen dus. Tot slot heel kort. Uh, hoe wordt dat herdacht? Ja, natuurlijk met heel veel uh, feestjes uh, voor Schroeder... die opeens weer uh, overal uh, gespot wordt. Bij ja. zijn partij, de SPD. Maar hij krijgt ook weer lange uh, interviews in BILD. Zijn lijfblad is ook getrouwd met een journaliste van BILD. Dus uh, het gaat weer prima met Gerhard Schroeder... die natuurlijk uh, flink door uh, zijn vriend Vladimir Poetin wordt uh, gesteund. Oké, okay, dankjewel. Rob Zavelberg in Duitsland over het Wirtschaftswonder 2.0. zou kun je het toch wel noemen. We gaan naar het nieuws van 10 uur met uh, Doral Megens. Dan zijn we bij u terug. Tot zo.